...was een tijdje afgesloten in verband met het onderzoek naar de zaak. Het weer in het binnenland overwegend droog en vrij helder. Aan de kust kan nog een bui vallen, minimaal tussen 2 en 5 graden. Overdag opnieuw kans op een paar buien en het wordt dan 10 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft, beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM, met, met nu de nacht.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 Van Zandvoort. Every little part Let our love shine a light In every corner of right our heart.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 ik heb 20 kinder, meine vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Ik sie we zee, het haus am See. Ik suche neues Land met unbekannten Straßen.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 Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De Europese Unie stuurt een interventieteam van grenswachten naar Griekenland... om het land te helpen in de strijd tegen illegale immigratie vanuit Turkije. Zo'n 90 procent van alle migranten komt de EU via Griekenland binnen. In negen maanden tijd zijn al meer dan 30.000 illegale gearresteerd. Griekenland kan de opvang van de migranten niet aan. Daarom wordt de speciale Europese mobiele brigade van grenswachten ingezet. In Afghanistan zijn dit jaar tot nu toe 600 buitenlandse militairen om het leven gekomen. Het hoogste aantal sinds de invasie in 2001. De 600ste sneuvelde gisteren tijdens een aanval van de Taliban in het oosten van het land. Het aantal gesneuvelde militairen stijgt elk jaar. In Afghanistan zijn meer dan 150.000 Amerikaanse en NAVO-militairen aan het werk om de Taliban te bestrijden.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 Bij een vuurgevecht tussen criminelen en de politie... zijn in het noorden van Mexico drie burgers om het leven gekomen. De slachtoffers zijn een vrouw van 47 en haar twee kinderen. De Mexicaanse regering pakt de drugsbendes in deze regio hard aan... maar de kritiek hierop neemt toe... omdat geregeld onschuldige burgers om het leven komen. Slovenië krijgt de eerste zwarte burgemeester van Oost-Europa. De Ghanese Peter Bosman kwam in de jaren 70... naar Slovenië om medicijnen te studeren...